Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Kieren zorgt nog steeds voor overlast. Op sommige plekken regent het flink door. Op de A20 bij Gouda ligt een flinke plas water. En in Den Haag is een tunnel volgestroomd. Ook wordt afgeraden om vandaag het bos in te gaan. Er kunnen nog best wat losse takken naar beneden kletteren. Als je rustig loopt, dan uh, is het nu, nu de wind een beetje gaat liggen... kun je prima het bos in. Uh, dadelijk trekt hij weer aan... Uh, ja. Wees dan altijd een beetje op je hoede, kijk er goed uit. En uh, als je niet zo, zo snel op de been bent of juist heel snel gaat, dan zou ik het pols op dit moment echt wel mijden. In Breda ging het vanochtend mis bij een studentencomplex. Door wateroverlast ontstond kortsluiting in de meterkast. Daardoor brak brand uit. Vijftig studenten zijn door een hoogwerker naar beneden gehaald. En zij kunnen straks waarschijnlijk weer naar huis. En we zien Pieter Omtzigt, Frans Timmermans en Dylan Jessilgus... wel als premier, blijkt het onderzoek van Ipsos. Daarin is ook gevraagd welke thema's we belangrijk vinden. Nou, daar komt hij: De zorg, de betrouwbaarheid van de overheid... inflatie en normen en waarden. Jongeren denken vooral aan het klimaat en de huizenmarkt. En bij een politiecontrole op de A1 in Deventer is vannacht een automobilist klemgereden die slingerend over de weg ging. Hij reed rond in korte broek en slippers zonder shirt aan. In de auto lagen ook allemaal lege bierflessen. De man is opgepakt voor rijden onder invloed. En een prijzenfeestje gisteravond. De Young Impact Awards werden uitgereikt. De prijzen voor toppers die zich inzetten voor maatschappelijke projecten. Een van de winnaars is Oemnia. Zij sleept een award binnen omdat ze met haar zelf opgerichte stichting armoede bespreekbaar maakt. Wij zamelen spullen in. Uh, zowel herenkleding als kinderkleding. Daar is veel vraag naar. Uh, tweedehandse spullen zoals laptops en telefoons. Uh, dat lijkt een luxe materiaal, maar is eigenlijk best wel vereist als je wilt meedraaien in de samenleving. Uh, maandsverband, je kent het ook wel. De jongeren winnen geld, waarmee ze hun project een boost kunnen geven. En het weer nog vanochtend veel wind, wolken en buien. Smiddags is het vaker droog en er zijn soms zelfs wat opklaringen. het wordt vandaag Max een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Wat, wat pisht wat dat? Ja, ja. ja de, de mannen. De? De, de mannen, ja, de, de mannen die waren het toch die waren al? Holde, liefste bruin. En dan zing ik Mama Cash. Ja. Holde, En die andere dame, ik weet niet hoe die heet. Mama Cash, mama welke, Cash. volgens mij de vrouw die het geld incasseerde heeft. En die papa zijn mama Ja, ze hadden Cash. het meest, hè? Ja, Mama ja. Cash, ja. Hey, uh, ja. Een vrouw stond te wachten op het vliegveld. Dat heb je, dat heb je tegenwoordig. Dan moet je, als, je, als je gaat vliegen tegenwoordig. Het publiek is moet, nu even ja, weg, hè? Dan moet je vier uur van tevoren moet je er al zijn. Want, vier uur? Ja, minstens. Want, ja, om door die controles heen te komen met, Oh, maar eh, dat willen ze nu minder gaan laten worden. Hè? Maar goed, deze vrouw had een oplossing, Gerry. Want die, die kocht ja. een zak met koekjes. Oh. En, en, en zo'n boek, zo boekje, zo'n. Uh, een zeg ja, maar, ja, ja, ja. om even de ja. tijd door... Uh, ja. En die, gaat, zit, die ja. gaat zitten op een, op een bank en uh, nou, die begint met lezen. Het boekje, dat greep al haar aandacht natuurlijk. Hè. Ja. Nou, naast haar kwam een stevige man zitten. Volgens mij Willem Boer, dat heet u niet. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, die man die pakte een koekje uit de zak die tussen hen, uh, hen in lag. De vrouw uh, probeerde dit te negeren om een scène te vermijden. Dus nam ze zelf ook mee dat koekje. De man naast haar, de koekjesdief, bleek ook lekker, die bleef ook lekker door eten. De vrouw raakte geïrriteerd. Ze dacht, zo'n aardig persoon, dat, is het, dat ik zo'n aardig persoon ben, anders zou ik hem eens dus goed de les leren. Met elk koekje dat ze at, nam de man ook een koekje. En toen er uiteindelijk nog maar, maar één koekje over was, pakte de man het koekje en brak hem in twee stukjes. Hij bood haar de ene helft en at zelf de andere helft op. De vrouw werd nijdig. Ach, wat is die onbeleefd ongelooflijk! Hij, hij toont niet eens een Klein teken van dankbaarheid. De vrouw zuchtte uiteindelijk van opluchting toen haar vlucht werd omgeroepen... en ze stond zonder blikken op blozen op... en liep snel naar de gates om, uh, om aan boord te gaan. Eenmaal in het vliegtuig ging de vrouw zitten in haar stoel. Ze pakte haar boek en wat vond ze in haar tas. Haar eigen zak met koekjes. Vol verdriet realiseerde ze zich. Ach, ik ben te laat voor excuses. Ze was zelf de dief geweest. Ze dacht natuurlijk dat die man haar koekjes op had, maar het, was, het waren de man zijn eigen koekjes. Ze was zelf de dief geweest en ook nog een heel ondankbare dief. Leuk verhaal. Mooi verhaal. Mooi, hè? Ja. Ik, ik, weet, niet jij, Willem, ik weet niet hoe jij aan die verhalen komt, om, maar ik, ik, in jou zit er wel een klein, toch wel. je weet het zelf niet, maar toch wel een klein boeddhistje. Een boeddhistje? Ja. Is dit karma dan? Nee, karma is a bitch. En uh, dat zijn we wel eens. Uh, Karma Camelia heb je ook, hè? Ja, dat klopt. Uh, De club nog. is dat, hè? De cultureclub. Een boy rock. Ja. Boy, boy Rog. Oh, boy, boy, ja. Boy, George. Ja. George. Hoe kom ik daar? George. George. Ja. Ik weet het niet. Ja, maar die, dat, dat verhaal, dat, dat, uh, ja, ik kende dat eigenlijk wel. Ik heb het al een keer eerder meegemaakt met, uh, met iemand. Dat was een, een spion trouwens. Een Russische spion. Een Russische spion. Russische spion en ik, zeg maar. En, vertel. En. En. Chance to relax. Hang around my surroundings, watching I'm the same. Foundings, couldn't stop myself to ask her in. Russia shouldn't know where she Ja, en van de een uh, vliegen wij weer in het andere. We hebben zo waar weer een, een verzoekje binnen. Dat is niet te geloven. Maar het gaat hier, uh, het gaat hier, uh, ja, het gaat hier heel erg, ja, zeg maar. Ja. Dus, uh, nou ja, goed uh, voor diegenen die het hebben aangevraagd. Uh, het liefst anoniem natuurlijk. Dus, uh, Gerry, hier komt ie. Pro! Speelt ze toch lekker gitaar, die Gerrie? Gerrie een Verborgen talent. Bij ons in, in het oosten zal ze, zal ze allemaal zeggen... Van die Gerrie Rutte, die dudder. <laughs> die dudde helemaal. Ja, Hartstikke mooi, man. Dank je wel voor dit nummer, hè? Ja, ja graag dan. Ja. Uh, ja. nou, niet, niet, Ver, niet alleen namens jou, Willem. Maar ook bedankt namens mij. Want ik, ja. Ja, ik, Achtig, hou, Achtig, ik hou er ook van. Man. Van, ja. van Doorkijk Blues. Van de doorkijkbloes. Het Doorkijk ja. ja. ja. ja. wordt weer mode, hè? Trouwens. Volgend jaar, ja. Oh, okay, mode, ja. Okay. Nou, daar vind ik helemaal niks van. Dat betekent dat ik weer een BH moet komen. Ja. ja. ja, ja. En ik krijg net al een berichtje van... van de, de, de, de, het lijkt erop dat ik een lage wal raak. Nou, Bloemendaal. Ah, nee, Santpoort is het eigenlijk, hè? Het valt wel mee allemaal. Lage ja. wal? Ja, lage wal. wal. Dat is wel... Omdat ik omsloeg met de kano. Oh, lage ja, natuurlijk. Wal. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. ja. ja. Pluspunt. Ja, nou. nou, ten eerste wilde ik ook nog even zeggen... dat de burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs 2023 weer aankomt. Ik kwam hem pas tegen, Niek Meijer. Ja, ja. serieus. Zal, ja, in in ja, ja, ja. Bloemendaal ja. toen Albert Roest de ja. burgemeester van oh, ja, ja. Broerberdaal ja, ja. afscheid nam. Ja, ja. En hij, en, uh, ja. heeft, hij heeft deze prijs in het leven geroepen... omdat hij altijd vond dat, er, dat het zo belangrijk is dat er vrijwilligers zijn. Ja. En hij... Uh, Elk jaar wordt, dat ook, wordt, er zo een, wordt er een gekozen. En hij, zijn naam, toen hij wegging uit Zandvoort als burgemeester... is deze zijn naam aan deze prijs verbonden. De dus Vrijwilligersprijs. Ja. Maar is dus, dat, wat gaat dat samen met de, de avond van de vrijwilligers? Nee. Daar staat dan uh, van. Nee, nee uh, Zandvoort... Ik doe even dit avond, anders dan hoor ik mezelf niet. Geen, uh, doe doet even nee, de koptelefoon de, van de, de de gemeente Zandvoort die wil graag... Uh, een, een feestavond voor alle vrijwilligers in Zandvoort organiseren. Dus dat zijn alle genieten van sportclubs, van uh, voetbalverenigingen... of van, nou noem maar op. Van, van de hè? radio. Van de radio. Van, van, uh, ja, Wij van ook. de radio, van, van, van pluspunt, pluspunt, van nou, noem maar allemaal op. Mm. En uh, dat is op 9 december... En daar wordt dus nu wordt dat geïnventariseerd. Kijken wie er zich aanmelden en waar dat gehouden moet worden. Want dat zullen er best wel veel zijn. Dus, maar dat gebeurt dus allemaal. Maar tijdens die uh, bijeenkomst, dan die vrijwilligersfeest. Uh, feest, wordt dan ook bekendgemaakt wie de Niek Meijerprijs dan heeft gewonnen. En ik zit onder andere in de jury van uh, deze. Oh, sorry, oh, nee, man, niks aan het nee, handen. Corrupt natuurlijk, zwaar corrupt. En, uh, men, uh, dus iedereen, uh, alle uh, clubs in Zandvoort... die kunnen zich tot en met 9 november... nog tot uh, deze week dus nog, ja. volgende week... Ja, wat aanmelden. moeten ze nou doen Gary, om te winnen? Moeten ze jou dan uh, een gebakkie brengen ofzo? Nee, of zo? Nee, nee, dat werkt nee, Kijk, kleine corrupte kabout. Oh. Nee, zo werkt <laughs> dat niet. Nee, het gaat er nee. gewoon om. Iedereen is gewoon genomineerd. Ja. dus genomineerd wordt, zeg maar. Eigenlijk. Ja, ja. En maar dan, dan je... krijg je de meest uiteenlopende... Uh, ja, maar dat is juist leuk. Dat werkt ermee natuurlijk, ja. Ja. En uh, tot nu toe, uh, vorig jaar was het ook heel erg leuk. Ook, en uh, toen heeft uh, de, de, weet het, het bestuur van de Hildering... de toneelvereniging Zandvoort, heeft gewonnen. Ja, ja dat dat we, was we vorig hebben gewonnen, dat was vorig Volk jaar. jaar. Ja. En uh, dit jaar, nou goed, komen nu onder andere uh, stromen... dus wel de langzaamhand toch wel... Maar ik, hoor nu, ik hoor nu wel twee verschillende dingen. Ik hoor dus het Ja. van het jaar... en ik ja. hoor de dat zijn ja. Twee verschillende en dingen. Twee verschillende dingen, ja, ja. maar dat ja. wordt dus nu gewoon... Uh, wordt dit in één keer... Wordt dat dus dan op 9 ja. december gebeurt alles? Ja, gebeurt alles. Ja, okay. ja. Dus maar, mensen uh, van ZFM, want ik ben één keer daar geweest. Ja. En, mm -hmm. uh, en de, de, de hele zaal was echt het was enorm verlicht, in heel vreemd wit licht. En ik denk, hoe ja. kan het nou? Ja. Iedereen bleek te schitteren door afwezigheid. En dat ja. vond ik heel jammer. Ja, dat was heel jammer, inderdaad. Dat kan en, nog en, heel goed Dus herinneren. oproep aan alle ZFM'ers, ga ja. daarheen. Ja. Doe dat. Maar Het wordt interessant wie genomineerd wordt, jongens. Dus uh, ja, ik zit in de jury, dus, uh, Maar zeg, krijgen wij dan, krijgen wij dan ik, ook gewoon bericht dat wij dat geworden zijn of dus die <laughs> je kleine een en ik? Die ja. krijgen we uitnodiging. Maar dat gaat allemaal lopen. Maar in ieder geval ja. is het wel. <laughs> <Dank> <laughs> is het wel heel, heel, heel leuk en heel leuk dat dus iedereen bij deze alle clubs in Zandvoort dat ze zich kunnen aanmelden. Nou, dus maar, het geval, maar het, misschien weet jij het nog? Dit, uh, ja. vorig jaar was het zo uh, met de televisiering. Toen hebben ja. wij ons, uh, wij ja, hebben ons van opgegeven weet ook voor, nog. De, ja. voor de tepelpiercing. Ja. Weet je het nog? Ja, ja, ja. ja, ja, ja Zit hij ja, ja, ja. er bij jou oh, nog niet? Een man met, met pijn en met tepels geloof Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja maar, ja, maar ik zeg heel ook heel dat tegen jou. Het pak ze nou niet allebei tegelijk. Dat <laughs> wil niet. Nee. Nee, maar goed, daar waren we heel blij mee. Maar goed, uh, ja. ik wil de ZFM, als ZFM ja. naar die vrijwilligersavond gaat... Uh, als ZFM, hè, dus als radiomakers en, en programmamakers en techneutjes. Nou, dat, moet en, gebeuren, dat, dat moet zeker gebeuren. Dat moet zeker gebeuren. Want Staat het, al een op, zeg ik dan maar. Ja, en ja. laten we met elkaar maken. Ja. Maar, maar daar uh, komen nog allerlei uh, uh, weet het, uitnodigingen en informatie komt over. Nog ja. wel, voor iedereen. Dus, uh, nou, maar waar, bedoel, als je er overroepen over hebt, als je een mededeling hebt, gooi het ja. er maar uit hoor. Ik bedoel, je hebt nou de microfoon, hè. Dus, uh, wel, nou ja, dat heb ik net weer. gedaan. Dus, uh, oh, dat, dat was uh, Ja. Ja, maar dan maar. is er dus nog... Dat is, Zandvoort is, heeft nog een, een, een, een verkiezing. En dat is wie wordt de ondernemer van het jaar 2023. Dat gebeurt ook elk jaar. Dat is er al geweest dan niet. Nee, dat is, want dat komt nog. Maar dat komt nog. Ja. De Zandvoortse ondernemer. Dus dus, de ja, Zandvoortse ja. ondernemer. Er is dus al een lijst van ondernemers. Nou, en daar ik, dus, nee. mensen, kunnen mensen op stemmen. Heb je hier wat autobedrijven? Je hebt een hele hoop horecaondernemers. Nee, ik, kan, ik, ik, ik kan ze opnoemen. Wie dus, oh, oh. ja. ja. Ja, die dus genomineerd zijn om dus ondernemer van het jaar te worden. Juist. En daar kun je dus op stemmen. Ja. En, de, de, en de, die, die kandidaten, die, uh, en dan wordt even kijken, dat is wanneer. Tot 12 november kun je stemmen op deze tien uh, ondernemers. En dan wordt dat op uh, 17 november wordt dat bekendgemaakt in de haven van Zandvoort. Oké. Okay. Dan nou, moeten wij gewoon zorgen dat degene die de winnaar, dat wij die hier in een uitzending houden. Ja, nou, de Beach Club 10 uh, is genomineerd. De Blue Zone Espresso, dat is een een coffeeshop in de maar gewoon, niet een niet gewoon echte Dat is niet dat je zegt niet dat het de binnen van nee, nee, wat een tof van een luchtbank De nee. Zeemeermin. Dat, dat is ook een, een coffeeshop. Dat is op de Boulevard. Hè, oh, boulevard de, cel, de Oh, ja, ja, ja, ja. ja Gerard en dingen. en Vloxenia, de Griekse Griekse restaurant, ook leuk. Hotel Faber, dus in de Zeestraat ook. Hotel Paradies, dit Paradijsstraat. Paradijstraat. Oh, Paradies de Paradijsstraat. Paradijsstraat, oh. De Local Bistro, ook in de Zeestraat. Dus een hele leuke restaurant. Rabbel Café is ook genomineerd. Ja, Louis David ja. ja. Andrea, restaurant Italiaans. Italiaans restaurant Andrea op het Kerkplein. En Rosa Markt Zandvoort... Dat is op uh, Zandvoort Noord. Dat is een. Het uh, allemaal, zijn allemaal horeca. Uh, ja, maar, uh, ja maar Nou ja hotel, vaak, is, ja, hotel is. hotel ja, is Maar ook is maar, maar, maar deze. Die team, mensen die genomineerd zijn, hebben ze die zich aangemeld? Dat nee, is, die zijn aangemeld door. Door, nu. juist. Ja, is even, ja, is just, uh, dat okay. is dus. Dat En nu kun, kunnen alle. Zandvoort in, Zandvoorters die kunnen dus op deze tien. Mensen kunnen ze, of deze kunnen ze stemmen. En dan wie de meeste stemmen krijgt, ja. die is de winnaar. Ik mis alleen, alleen de olijke tweeling, maar dat is toch een wie? zelfstandig ondernemer. Wie? De olijke tweeling. Ja, en, die werd niet genomineerd. Zeg glaswerkers. Niet genomineerd. Niet oh. genomineerd. Ja, maar jij... dat, was, dat is dus leuk. En hier heb je ook een stemformulier. Het staat ook in het stand voor het krantje. En dan kun je dus aankruisen wie jij. Maar vindt kon dat... de, konden de mensen dan alleen maar horeca gelegenheden? Nee, nee had drie ja. categorieën. Dit, is ook, dit zijn ook categorieën. Maar ik weet nog dus dat het... uh, Garage Zandvoort is ertoe gewonnen. En die ik hebben wij we toen ook meer in de uitzending gehad. Weet je nog? Ja. Wie de, wie de categorieën zijn. Dat categorie. Het uh, gaat nu ook om de meest gastvrije ondernemer. Gaat het nu over. Oh. Ja. Dus dat kan in de horeca zijn. Maar dat kan in een hotel ook zijn. Maar het kan ook in een winkel zijn. Nou, nou. dan valt uh, tien valt al af. Want ik was daar vanmorgen. Ik en? ben niet echt gastvrij ontvangen. Niet gastvrij? Nee, hij is weg. Deze zijn allemaal weg. Ja, we hebben niemand meer. Dus hè? Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, ja. Nou, leuk. Maar leuk is dat, hè? Ja. ja. Dus uh, dat is de mededeling over de verkiezingen, zeg maar eigenlijk... in Zandvoort, die elk jaar uh, plaatsvinden. Altijd heel leuk. Heel leuk ook. Heel gezellig. Maar het nou. is wel een goed idee, inderdaad... om de winnaar uh, uh, te vragen dan. Ja, dat lijkt, mij, uh, ja. Dat, dat lijkt mij ook wel. Ja. Dat hebben we toen ook gedaan met Garage Zandvoort. Ja. En uh, ja, dat was hartstikke <tus> leuk leuke uitzending. Ja. Oké. Okay. Ja? ja? Wat zat het? Had je nog meer? Of, uh... Nou, dit was even dus nog uh, wat ik wilde vertellen. Maar ja. misschien komt er straks nog wat. Wie weet? Je wie weet, weet, weet het niet, het niet hè? Je weet ja, het niet. Nee, nee, Ik kreeg net uh, trouwens de vraag van, uh, van uh, dat radioprogramma van jullie. Dat draait al een tijdje. Hoe komen jullie nou in Godsnaam aan die naam? Daar heb ik over nagedacht. Ja. En ik heb het antwoord. Vertel. Ja, nou ja, goed. Uh, hoe kwam het eigenlijk? de uh, boys are back in town. En wij, wij waren toen een beetje bezig met muziek en zo. En, en toen kwam uh, Tin Lizzie natuurlijk voorbij. Ja. Met Phil Linnert natuurlijk. En die hadden het nummer boys are back in town. Maar ik ja. werd gisteren gebeld door Ringo Starr. Ach, en die nou die zegt van ja, I'm talking about boys. Dat is ook een liedje. Ja, ja, ja, ja, Dus die wist ja, ja. Het ook al van ons bestaan. Zij ja. Er uh, nice, zijn er meer, denk ik. Ja, ja. Ja. Hij zegt, nice, nice, uh, nice guys, zei die nice tegen. Nice guys. Nice guys. Nice guys. Nice guys. Nice guys ja. Ja. Ja, ja, jij, margen, nou, maar maar goedemiddag, goedemorgen, Wat leuk dat ik nog zo... Ja, maar, je schuift eh, gewoon aan, joh, dat maakt helemaal niet uit. Harm en zijn moeder die komen straks misschien nog langs. Dan ja. zijn dorp tegen ja. Maar ze zijn aan het winkelen. Ah. Ja, die moeder die wil natuurlijk weer vooral nieuwe aller, kleding kopen ja. voor de kerst. Ja. Ja. Maar, ja, je, je had het net al over de kerst en die kerstman. Ja. en zo. Dat geen kerstvrouw eh, wil zijn. En, en, nou, ik, ik, ik, ik zal je nog vertellen, er zijn vier kardinalen die rijden zich buiten Rome te pletterd tegen een boom. Ach. En die, ja, dat is gebeurd, hoor. En die, die uh, verschijnen over de hemelpoort. En Petrus deelt ermee de, dat ze net als ieder ander... eerst de piek moeten afleggen. En dat ze dan het beste aan uh, doen om... om, om maar, Echt oprecht te biechten om in de hemel te kunnen komen. Ja, ja. Ja. De eerste kardinaal die, die vertelt heel beschaamd dat hij ooit met zijn linkerhand de paus heeft gemasterd. Oh. Peter zegt dat is uh, wel een zonde, valt wel mee. Haal je linkerhand dan maar even door de wijwaterbak en daar dan kan je daarna kan je door naar de hemel. De tweede kardinaal die komt met hetzelfde verhaal. Maar die heeft het dan met zijn rechterhand gedaan. Ach. Zegt Petrus nodig voor jou dan hetzelfde advies. Haal je rechterhand even door de wijwaterbak. En dan mag je door naar de hemel. Ja. Maar op het moment dat de derde kardinaal zijn biecht wil beginnen. Dringt de vierde kardinaal haastig naar voren. En vraagt nerveus of hij even zijn mond mag spoelen. Voor de ander met zijn kont in de wijwaterbak gaat zitten. Ik vind, het, ik vind het zo verschrikkelijk. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja. Nou ja, goed. Gaan we maar een stukje muziek weer? Het is echt gebeurd, word. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik ga je bak koffie erin, Bater. <middels> Simone, uh, dit, is, uh, dit blijft natuurlijk altijd herkenbaar. Geweldig. Het is uh, een BG's nummer, hè? Dit, toch? Nou, het origineel is het niet van de BG's, hè? Nee? Nee, van A. Is het zo? Ja, joh, het is een heel oud nummer al. Begin het begint 60. Oh? Ja. Ik, uh, ik heb altijd de Barry Gibson geschreven. Ja, maar. Barry mocht dat wel. Het is goed met hem. Nee? <laughs> ja. Ja, nee, maar goed. Nou, overigens heeft man verschrikkelijk veel hits gemaakt... ook voor anderen. Ja. DM Warwick. Ja. Celine Dion... Nou ja, Barber Streisand niet vergeten. Ja, noem ze allemaal maar op. En, en uh, Dolly Parton wel eens. Uh, is ze zo? Volgens mij wel. Ik, uh, ik weet niet, daar wil ik wel eens naar uh, Ja, daar wil ik wel eens een... Uh, ja, dat wil ik wel eens een... Uh, ja. Nou, in ieder geval uh, Barry Gibb is natuurlijk ook een uh, talentvol schrijver. En de BG's, ja, die uh, hebben hit na hit gescoord Vooral in die Greece periode hè? Ja, en toen vond ik ze eigenlijk ja, maar meer met, met, met, gewoon met, de, met de muziek zelf te maken. De disco, dat was nou niet mijn ding. Dus, ja. Maar ik ben meer van de oude meuk, zeg ja, maar. De oude meuk. De oude meuk, ja. met de oude Beatles, de oude Stones, de oude BG's, de oude Jules de Korte. Om er wat te noemen, om er wat te noemen, ja, jawel. Ja, ja. Nee, uh, nou even wat positief nieuws. Een kort inspirerend verhaal over hoe je nieuws kunt beleven. Nou... Uh, uitermate een uitermate serieus onderwerp, dit. Een Argentijnse professionele golfer. Die won een groot toernooi. Enige tijd nadat hij het prijsgeld en de felicitaties in ontvangst had genomen. verliet hij het clubgebouw. Toen hij naar zijn auto liep. kwam er een vrouw naar hem toe. met een hartverscheurend verhaal. Haar baby was ernstig ziek. en die zou komen te overlijden. En ze wist niet hoe de dokters de rekening konden betalen. Nee, ze wist niet hoe ze de doktersrekeningen kon betalen, zo moet ik het zeggen. De golfer die schreef over zijn hart en schreef een cheque uit voor de vrouw. Veel sterkte met de baby. De daaropvolgende volgende week ontmoette de golfer een official van de Nationale Golfvereniging En die official zei, klopt het dat je een jonge vrouw geld hebt gegeven vorige week? En de, de golfer die knikte bevestigend. Wel nu zei de official, ik heb nieuws voor je. Ze heeft helemaal geen zieke baby. Ze heeft je gewoon bedrogen. Je bedoelt dat er geen baby is die dood aan het gaan is, zei de golfer. Klopt, zei de official. Bedankt, zei de golfer. Dat is de beste nieuws dat ik tegen Zweden gehoord heb. <lacht> Wat allemaal. Ja. Ja. Nou, ook waar gebeurd. Hè, dit zijn ge... Van die waar gebeurden, van die... Van... Het zijn wel uh, overdenkingen zijn het wel, uh, vind ik. Ik heb straks ook nog een... Uh, oh, dankjewel, Jerry. Ik luister als dus ik kijk van Jerry twee speculaties. Ik ben nog gewoon ja. helemaal in de stemming voor Sinterklaas. Ja. In Limburg hebben wij een speciale manier van Sinterklaas vieren. Ach. Oh. Ja, wij strooien niet met pepernoten, wij zingen pepernoten. En hoe oh. gaat dat dan? Nog gewoon de liedjes. Sinterklaasje, kom maar binnen met je goed ik mag geen knecht meer zijn, Mag hè? dat niet meer? Nee, dat mag niet meer. hè? Ook in een liedje niet? Dus strengste daar nou oh. ook. Ja, daar worden we in de klooster uit hoor. Ach jee. Ja, en we hadden vroeger hadden we zo, zo gezellig Sinterklaas in een klooster. Met allemaal echte zwarte pieten. Ja. Was veel gezelliger als nu hoor, tegenwoordig. Sinterklaasvist in een klaagje, die doet geen huisbezoeken meer. Omdat al die Roetvierpieten worden herkend door de kinderen. Ja, dat zei geen echte roetveegpieten. Nee, dat Pieter. klopt. Nee, nee, nee, nee. Ja, nee. Nee, maar goed, uh, dat is weer een, een terugkerende. Wat, wat, wat zie ik Nog dan naar jang kijken? Je ja. kijkt naar de Jean. Wat, zei, wat, Roet, Veeg, komt er Piet, iemand? Ook, ook Roet, je Veert, dacht, Piet? Je dacht dat er iemand binnenkwam. Ik dacht we ze van nou krijgen. Hoe zie, ja. Nou, heb je nog een stukje muziek voor ons? Ja, ja, ja want ik ga lekker op mijn stoel zitten eventjes en mij krijg je niet meer van de plek af. Ja, ik hoor een deur inderdaad, corner where I first saw you, gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move, got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am, some try to hand me money, but they don't understand, I'm not broke, I'm just a broken hearted man, I know it makes Can I Maybe I can't face the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you see me on the news. You can ride it to the corner, cause you know it's just wrong. You, I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. Cause if one day you wake up and I'll The script, the ja, de script, de man. Hoe kan het hebben? Je hebt Ja, dat gaat een beetje over mij, toch? Maar ik bedoel, mij krijg je ook niet van de plek af. Als ik eigenlijk aangezit, dan. Ja. Uh, yeah. <laughs> maar ja, goed. Uh, we hebben een, uh, een gast uh, die, komt, uh, die komt gezellig binnen. En, uh, oh ja, uh, op uitnodiging, half op uitnodiging, wel niet, niet wel. Eindelijk is ze daar. Ja, in Zandvoort een beetje beroemde gast, geloof ik. Willem, toch? Ze is de digitale bekendheid van Zandvoort. Ja. ja. En waarom? Ja, dat mag ze zo zelf vertellen. En. Uh, Monique, ja. welkom. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Monique van Voren. En hoe uh, heet Monique van Achteren? Van Middelkoop. Van Middelkoop. Nou, misschien er een, een hoop standwoord zijn die onmiddellijk uh, denken... Oh, ja. Nou, vooral mijn vader, denk ik. <lacht> ja. Ja. Dat, dat is die dame van die mooie foto's. Uh, nou, dat hoop ik. Ja, ja. ja, ja, ja. Uh, want ik heb begrepen uh, dat, dat uh, jij prachtige foto's maakt, onder, uh, onder andere met een drone. Ja, dat doe ik pas uh, sinds een jaartje. Okay, want... Daarvoor heb jij... Oh, mijn microfoon maar okay, een klap, beetje. Klap. Okay, okay. Uh, daarvoor heb jij uh, gewoon met de camera uh, mee bezig geweest? Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk... Uh, ik denk dat ik nu zo'n beetje... Uh, tien jaar echt wel met goede camera op pad uh, ga. Uh, wij zijn als gezin uh, duikers. En uh, mijn man heeft altijd gefotografeerd. En uh, mijn dochter uh, die... Uh, vindt fotograferen, vond fotograferen als kind ook al heel leuk. Dus uh, toen zij als uh, tienjarig meisje onder water ging... Ja. ging zij al met camera. Oh. En mijn man ging al met camera. Ja. En op dat moment had ik zoiets van... ja als zij al allebei fotograferen, dan moet ik maar wat anders gaan doen. Dus toen heb ik een cameraatje meegenomen... toen ben ik gaan filmen onder water. Oh, leuk. Maar daar is al wel een beetje uh, mijn liefde ontstaan... voor het maken van beelden. Ja, passie. Ja. Ja. En, en in welke gebieden waren jullie dan? Echt met de tropen en zo? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Mooi koraal. Uh, ja, er, ja, ja, ja, ik vind, moet eerlijk zeggen dat ik het oosten om te duiken vaak wat mooiste vind. Het oosten? Almelo ja. en, en, ja. en zo. Ja, iets verder dan Almelo, ja. ja. ja. Indonesië, Maleisië, ja, Malediven. Ja, ja. Ja. Dus we hebben een aantal jaren heel intensief gedoken... En ja, ik moet eerlijk zeggen, door corona is dat ook allemaal een beetje minder geworden. Dus ik heb nu al een aantal jaren dat niet gedaan. Maar ja, de fotografie is denk ik daar toch wel een beetje uit ontstaan. Ja, hey, en uh, doe je bijvoorbeeld ook bruiloftenpartijen? partijen? Nee, ik doe het gewoon voor de hobby. Nee, mijn dochter is professioneel. En, uh, die zij... doet dat wel. Die... Ja, ja? Ja. Mijn dochter is van uh, Fotostudio Zandvoort. En die doet ja. Ja, tegenwoordig ook uitvaarten. Dus uh, uh, ja, de... maar dat doet zij niet. Want die oh. staat dan. Uh, nee, ik denk niet dat dat. Uh, nee, dat is niet iets wat zij echt prefereert. Maar ja. dat gebeurt wel. Dat ja. weet ik. Ja. En ja. Uh, films ook? Ja, ze doen ook uh, filmen, drone, Ja, Nou ja, ze hebben een prachtig mooie website... onder de naam die ik net noemde. Dus. Ja, ja, ja. Wat maar was de naam ook alweer? Fotostudio Zand. Voor. Oh ja, ik wist het niet meer. Natuurlijk. .nl? Of Precies. .nl, ja. Dus ja, het zit wel een beetje in de familie. Er zijn hele mooie camera's. Je hebt Nikon, je hebt Leica, je hebt Canon. En, uh, we hebben er nou drie genoemd. Dat mag dan. En dan maak je niet echt reclame. Omdat je al die type camera's noemt. Als je noemt. ze in één adem noemt, dan mag het. Maar, maar ja. de, uh, de, de camera waar je, uh, jij mee werkt. Fotograaf met Canon. Met Canon, ja. En is dat zo'n dus mooie R5? Of? Ja, dat klopt. Ja? ja nou, nou ja, dat, is nou, heel... ja, dat ja, goed, hè? Ja, ja dat, is mijn, dat is een hele mooie camera. Ik heb zelf nog een Mark IV. Ja. ja, het zegt de luisteraars thuis allemaal niks natuurlijk, maar dat, dat, dat zijn, ja, ik dat zijn wel, dat niet. zijn wel de, de camera's van kennen die uh, ja vooruitlopen. Professioneel. Of, professioneel. Ja, ja professioneel. nou ja, ik ja. neem nog wel eens de camera's van mijn dochter over als zij inmiddels te veel kliks heeft. En dan, zij kan het natuurlijk zich niet permitteren om vast te lopen... als ze op een bruiloft staat of een hmm. zwangerschat doet of weet ik het wat. Ja, ja. Eh, alleen als hobbymatig persoon eh, is het nog wel eens te doen... om gewoon haar camera over te nemen. Ja. En voor mijn hobby is dat meer dan genoeg. Ja, ja. En, en als je dan fotografeert, hè, want de mensen die op vakantie gaan... en zelf een camera meenemen, die hebben hem meestal op automatisch staan. Nee, hè? ik doe wel handmatig. Ha eh, echt alles. op menu. Ja, alles op menu. Alles op menu. Ja. Dus ja, voor de luisteraar ja, die, is dat een beetje een moeilijke materie. Want dan heb je het over ISO-waarde. En je hebt het over diafragma. diafragma. en sluitertijd. Ja, ja, ja, ja. En de sluitertijd. Hè, als je een mail fotografeert wil. Dan, dan moet ik je nou eens voor altijd leren. Als je een mail fotografeert. Ja. Zet je sluitertijd dan minimaal op 3000. Uh, 1, 3000 of 1, 5000. En dan ga je met je ISO-waarde ja. omhoog. Ja, ja, en dan ja. krijg je, als die zon dan op die mail staat. Jongen, dat kan helemaal niet zijn. De... De ja, ik ben uh, vorige week uh, in de waterlijn. In Duinen geweest ja. en uh, dat was aan het eind van de middag. Ja. En dan heb je natuurlijk, als je bij de Zandvoortse erin gaat, links heb je een beetje al die bomen. Ja, ja. ja en daar vind je af en toe uh, prachtig mooie kleine paddenstoeltjes. Ja, ja, ja. Uh, op een boomstrompje bijvoorbeeld. Ja, ik heb ze ja. gezien. Ja, mooi. Nou, dat dan ga ik op mijn buik. Ja. Nou, ja, ja, dat is spelen met licht. Dus is inderdaad inderdaad uh, ja. Ja. ja, leuk. Hé, hey, maar wat, wat, uh, wat heb je dan voor lens? Wat gebruik je dan voor lens? Uh, nou, voor de macro heb ik een Ken macro lens van 100. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, en uh, ook 28,70? je? Uh, ik heb uh, ja 28-70 in ja, 24-70. Ah, 24, 24, 24, 24. Ja, Ik vergis me ja. ja. Maar, ja, maar ja, ik kan ja. nog wel eens wat lenen van mijn dochter. Hè. Dat ja, maakt het ja. voor mij allemaal een stuk makkelijker. Ja. Want ja, uh, ik hoef niks te vertellen over. Uh, ja, over als je zo'n mooie zoom zoomlens hebt, dan, dan uh, bijvoorbeeld een uh, 600. En je wil ook nog een beetje een lichtgevoelige lens hebben. Ja, dan ben je 11.000 euro achteruit. Nou, daar gaan we dat niet goedkoop zijn mee. Maar heb je dan Focus of... Uh... Nee, dat is een zoomlens. Die, die, die, met met een, uh, een bereik van oh. 600 noemen ze dat dan. Ja, ik maak af en toe ook maar dan een je... fotootje hoor. Ik, ik weet wat je bedoelt. Zo'n zo, zo zeearend kan je dan. Ja, heel dichtbij. Ja, dat ja. ja. Oh, Maar er zijn nog steeds dingen die ik moeilijk vind hoor. Inderdaad, bewegende beelden vastleggen en zo. Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen, iedereen die zegt dat ja, statief, statief. Mijn man zegt ook altijd statief, statief. Maar ik ben meer van de statieven als ik lange sluitertijden gebruik. Ja. Voor bijvoorbeeld uh, mooie melkachtige foto's. En ik heb voor eigenlijk van uh, een paar maanden geleden... voor het eerst echt de melkweg erop kunnen zetten. En ik heb het Noorderlicht kunnen fotograferen... Oh, in mooi. februari hier ja. op strand. Mooi, strand. Ja. En dan heb ik mijn statief nodig. Maar voor de rest uh, ben ik uh, niet... Zo maar jij doet alleen mee. alles op Facebook en je hebt geen eigen website... Nee, ik heb wel Instagram. Instagram. Ja. Mag je ze rustig uh, de, de link even Ja. Nou ja, dat uh... is uh, een, een beetje een lastige misschien. Want ik heet op Instagram uniki64. Ja. ja. En uh, dat is ontstaan omdat mijn moeder mij vroeger Niki noemde. Ja. Dat, en, ja, precies. Ja. Ja. En uh, ik... Uh, uh, door mijn uh, crea uh, ja, creatieve hobby's uh, wilde ik eigenlijk altijd spullen maken die uh, uniek waren. En van, ja, daar komt vandaan, die u vandaan. Ja, ja, ja. Nou, die 64 hoeft niet uit te leggen. <laughs> nee. Nee. nee. Helder. Nou ja, ik bedoel 1964 was een goed jaar, toch? Ja ja. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, en daar moet ik zeggen, daar staat echt al mijn beeld op. Want uh, ja, ik plaats niet altijd op, uh, op Facebook... Um, wat ik wel doe, is mooie foto's plaatsen op. Uh, je mag je zand voor te voelen. En dat, oh, uh, ja. dat is uh, rond coronatijd is dat een beetje begonnen. Ja. Ja. Aangezien iedereen toen binnenbleef. Ja. En ik ook naar buiten kon, zeker ook met de lockdown, omdat ik een hond heb. Dus ja, dan nou kan je toch naar het strand gaan. Ja. Ja. En uh, toen ben ik begonnen met mooie foto's te plaatsen. En ik werd daar echt. Nou, ja, ik kreeg zoveel reacties toen, omdat iedereen zei van... ja, wij kunnen niet naar buiten en zo kunnen we toch van ons Zandvoort genieten. En daar is eigenlijk een beetje die foto's plaatsen op Facebook... op ja. je mag je Zandvoorter uh, voelen, hm. uh, is dat ontstaan. En ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik nog. Mensen zijn toe aan mooie dingen. En, en, nou. Hè? Dat, dat zie je dan wel. Nou, we hebben redelijk verrotte wereld, toch? Hou op, schei, uit. Ja. Maar ja, gelukkig. Maar we hebben natuurlijk wel, wel ook iets anders wat heel mooi is... en dat is muziek en... Ja, even een stukje erin gooien, denk ik. Denk ja, dat ja. lijkt me heel gezellig, ja. Ik vind ja. dus geboren. Oh Dan ben je een echte een Zo, dan we zijn er weer. <laughs> ja, ja, we zijn er weer. <laughs> Gezellig. Uh, Monique, fotograaf, bij ons terug was, luisteraars, uh, Sierwem Zandvoort. En uh, ja, ik ben zelf ook uh, in, in het fotovak uh, verzeild geraakt. Eerst hobbymatig, maar nu eigenlijk uh, als ZZP'er nog werk ik voor Niels.nl. Waaronder ook Haarlem, maar ook Zandvoort. En ook uh, ja, van, van Alkmaar tot Haarlem en meer. Dus elf gemeentes doe ik samen met collega's. En voor 112 dingen hebben we een aparte 1-1-2-fotograaf. Daarvoor uh, materiaal afleveren waar wij dan voor betalen. En uh, die komen ook s'nachts in bed uit als er brand is of zo. Dus ja, dan, dan, hoef, je, oh ja, dan hoef je zelf niet op wat. Uh, ja, er werd mij gevraagd uh, toen ik die foto's dan maakte: ja, kan ik ook schrijven? Want het is natuurlijk ook belangrijk als je een, een site van uh, materiaal voorziet. Dat, dat je een verhaal ja. kan schrijven. En, uh, maar we mogen in principe plaatsen wat we willen. En uh, uh, ja, ik voel me als een vis in het water. Ik vind het heerlijk om te doen. Dat fotograferen ook met name natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk, uh, beroep is eigenlijk ook een beetje de hobby. Hè? Dus dat, uh... Nou ja, wat een luxe is dat, als je van je hobby je beroep kunt maken. Maar ik ben inmiddels 76, dus ik... Ja, en? Ben, ja. Ja. Ja, en? ja, Ben je al 76? Nou <lacht> <Maar> nee, joh. <lacht> wat, nee, joh. Maar dan ben je te oud voor dit werk, hè? <lacht> <lacht> ja. Nee, maar het, uh, dat is toch heerlijk. Ja. Achter de geraniums zitten, dat is het zo ook is niet het. echt hoor. Ja. Ja. Maar, en uh, dat wil ik toch wel even uh, aan de orde stellen hier vanmorgen, want het is eigenlijk uh, waar ik van de week uh, mee te maken kreeg. Dat was een brief van een advocaat. Ik had een, een foto uh, gebruikt van het Noord-Hollands archief, het zit in Haarlem, is een beeldbank. Op die foto stond copyright vrij. Hè? Dus ik, uh, ik uh, nou, je, je mocht hem ook downloaden van de, van de site van uh, het Harlem archief. En ik van de week een rekening, schrik niet, 725 euro. Of ik die even binnen 10 dagen wilde overmaken. Dat zijn van die uh, organisaties die stroberen dan uh, het internet af met een zoekmachine. En als je dan een foto gebruikt, die toevallig, waarvan zij zeggen dat die aan, uh, aan hun toebehoort. hoort krijg je een rekening. En het, dat zijn bedragen. Jij ja, wordt gewoon eigenlijk afgeperst. Ja, dus, dus ja, eigenlijk en het schijnt zo te zijn dat je als je dan uh, voor de rechtbank zou komen. Dat, hè, om dat geschil uit te vechten. Dat je nog een kortste end ook trekt. Zo. ja Dus, dus uh, dat weten ze ook. Dus we dus proberen dan uh, op alle mogelijke manieren. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad? Nee, want nee. je gebruikt geen foto's van anderen. Nee. Nee, dat is meteen. Gewoon, ja. ja. ja. Het ja. is eigenlijk een goede les, maar. Uh, ja, ja. Dus dat blijven dan voortaan alleen maar je eigen foto's? Ja, dat doe ik, dat doe ik ook zoveel. Soms kan je niet. Je ja. hebt ook ja. natuurlijk de uh, SciShow Pixabay, dat weet je misschien wel. Sorry? Pixabay zeg je dat iets? Nee. Oh. Hm. Nou, dan kun je, daar mag je dus gewoon vrij uh, fotomateriaal van gebruiken. Dat is voor iedereen toegankelijk. En dat is keurig vrij downloaden. Het staat er ook op, vrij, en daar heb je nooit problemen mee. Maar er zijn dus uh, foto's, ja, je moet er heel erg mee uit. Ik heb het zelfs wel een keer meegemaakt van iemand die leefde dan een persbericht aan. En die levert daar ook een foto bij. En er stond dan bij uh, foto vrij te gebruiken met naamsvermelding. Dan deden we dat. En dan kregen we heel goed een rekening. Achteraf van die fotograaf. Dus echt, dat is bloedlinks. Uh, ja, ja. Nou ja, tegenwoordig ja. moet je overal mee oppassen. Dus, uh... ja, ja, zeker. Ja, ja. Helaas. Maar goed, dat wilde ik even aan de orde stellen. Het uh, ja, uh, geeft ook een hoop stress als je zoiets meemaakt in je leven. Nou, ik hoop dat er nu, een, ja. een, uh, dat er nu alle luisteraars... Voor zijn oude alle en nou man, met de, de, en een met nou de pet rondgaan van jou. <laughs> ja. Ja. Nou ja, en ook uh, een goede tip. Dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Ja, ja. Ja. Ja. Hé, hey, maar waar ik ergens naar nou, ben, Monique... is, is uh, dat werken met die drone uh, wat je doet. Want uh, ik nu heb grijp, zelf... Nu ik grijp, heb, ik grijp ik even in, hè. Nu grijp ik even in, hè. Want we zitten twee minuten voor het uur. ja. En we zometeen na 11 uur dan heb je nog genoeg stof. Ja, en genoeg dat, tijd. Oh, uh, Anders dan moet ik het verhaal onderbreken. Ja, ja, als ja. als die drone erg laag komt, dat geeft ook een hoop stof. Daar waarschuw je. Ja, <laughs>